Zo, het staat weer. Um, vanavond een hele goede avond, lieve mensen. Mijn naam is Yvonne Hagenaar-Antemand. En ook vandaag mag ik weer een, een lezing voor jullie maken. Ik denk wel eens, ja, het is toch eigenlijk best wel vaak hetzelfde, want het is altijd om. Je op de weg te helpen om door die rijsterbreiberg heen te gaan. Hè? Dus dat je de andere kant van het denken leert kennen. Zodat je de vrede altijd in je hart kunt blijven houden. Maar ik ga beginnen. Ik ben die ik ben. En van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb. Zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik zonder iets te verbergen. Ja, en, eh, dan kunnen we weer een eh, kleine meditatie doen. Je kunt je ogen sluiten, als je dat wilt. Je kunt nu even rustig nadenken over de hele dag, maar begin dan eens met het moment waarin je nu bevindt. En dan langzaam, Langzaam terug. Dus wat deed je vijf minuten hiervoor? Zat je ook te luisteren? Dacht je, oh ja, ik wil daar nog even naar luisteren. Kijken wat het me nu biedt. Tien minuten geleden, wat deed je? Een kwartier geleden. Een uur geleden. <coughs> Kun je dat nog herinneren? En dat uur daarvoor. En het uur daarvoor, totdat je bij de ochtend bent aangeland, de morgen van deze dag, dat je wakker werd. Zie je dat je het vanaf het moment van nu, van de avond wellicht, of wanneer je dit ook hoort, tot de ochtend... Zo je zelf kunt onderzoeken om te kijken of je het anders had kunnen doen. Of je die paar uren, die dag, anders had kunnen invullen. Ben je liefdevol geweest in je gedachten naar je medemensen, naar jezelf? Heb je een ander pijn gedaan? Kwaad gedaan? Hoe waren je gedachten? Geweest voor iemand? Dan zou je over na kunnen denken op het moment dat je in bed staat. Nou, zei iemand tegen me: dan kan ik helemaal niet meer slapen, want dan ga ik nadenken over wat ik allemaal verkeerd heb gedaan. Dat kun je ook doen, natuurlijk. Maar je kunt ook nadenken over wat je Anders had kunnen doen. Anders is heel iets anders dan verkeerd. Want je doet het niet verkeerd. Je deed het onbewust. En dan kun je het in je visualisatie kun je het veranderen. zodat je de beslissing neemt om de volgende dag de dag wel op een positieve wijze. Liefdevol naar anderen te zijn, zodat je wat kunt betekenen voor een ander maar ook voor jezelf dat je een goed gevoel over jezelf krijgt dat zou je allemaal kunnen doen daar zou je allemaal over na kunnen denken als je nu je ogen sluit en je beide voeten op de grond hebt en rustig de adem inademt de adem even vasthouden en rustig uitademen. En misschien wil je het nog een keer doen. Rustig inademen. Adem even vasthouden. Zie hoe je weer rustig stil bij jezelf komt. Zou ik vaker moeten doen, hoor ik wel eens. Ja, nou, jij bepaalt. Zou je inderdaad vaker kunnen doen, ja. Dan raak je ook niet overspannen. Dan raak je ook niet eh, in een depressie. Dan ga je rustig nadenken. En adem in jezelf. En je geeft zo op die wijze erkenning aan jezelf. Door simpelweg die verbinding van het licht buiten jezelf te verbinden met het licht in jezelf. Voel de het... liefde die je zelf bent, en blijf rustig inademen, Houd de adem even vast en adem rustig uit. Op die wijze kom je in een ander gevoel terecht, een rust, een rust die van jou zelf is. Adem je negativiteit uit. Adem het licht in. Haal alles bij elkaar wat je negatief van jezelf vindt en adem het uit. Nou, dat kun je dan wel zeggen, hoor ik wel eens iemand zeggen. Maar ik kom om in de zorgen. Ja, misschien denk je nou wel. Nou, die spiritualiteit, die moet maar even wachten hoor. Of iets van die strekking. Eerst even dit en eerst even dat. Maar het is spiritualiteit. Ach, je zou het zo kunnen noemen, maar liever is het mij om: ja, dat je zegt. Ik wil de vrede van mezelf in mijn eigen hart bewaren zodat ik overal mee om kan gaan. Ook met die moeilijkheden waar ik nu middenin zit. Zorgen laten je onrustig maken. Maar begrijp dat niemand het gemakkelijk heeft in deze tijd. Ieder mens zal met zijn gedachten... Aan de slag gaan. Er komt op dit moment zoveel op mensen af. En het lijkt me al te gemakkelijk om ja, gewoon maar mee te lopen. En een mening te hebben van andere mensen. Dus een mening te hebben van de massa. Maar het vergt moed en duidelijkheid naar jezelf toe. Om zelf goed en diep over de dingen na te denken. En daaruit te komen. Wat dus een goed gevoel over jou geeft. Dus dat je niet meehondt met de gedachten van de ander. Oh ja, dat kan ook. Ja, ja, je hebt gelijk. Maar dat je bij jezelf te raden gaat... Het meelopen met de gedachten van mensen, met de meningen van mensen, maakt je lui in je denken. En het is de gemakkelijkste weg om maar vooral niet na te denken. Zie je in dat dit, dat dit een groot gevaar is? In welk opzicht dan ook? Zie je ook dat één mens, en denk erom, ik heb het over niemand in het bijzonder. Het is alleen een gedachte dat je over na zou kunnen denken, dat de mening van één mens de meningen van anderen kan beheersen, de gedachten van anderen kan beheersen. En zie dat dit duizendmaal gevaarlijker is dan één mens met een pistool. Terwijl ik dat niet goed wil praten, hè? Om anderen te beïnvloeden is een overtuigingskracht nodig die in dat leven aangeleerd is. Maar wel... Om anderen te manipuleren. En anderen niet met liefde te laten denken vanuit zichzelf. Dus dat, de, dat de ander de vrijheid heeft om te denken. Maar als een dictator over anderen te heersen. Een dictator. Maar tegelijkertijd een... Het gelijk een, een slimme manier van zogenaamde sympathie naar anderen zendt. Maar ondertussen zelf de heerschappij en de macht en het slechte gedaag wil houden. Bedenk dat alle heersers, alle dictators, heersers werden. Door de toestemming van anderen. Anderen vonden het allemaal prima, liepen mee en gaven geen tegengas. Zie je dan dat je dan ook zou kunnen zeggen dat anderen medeschuldig schuldig zijn aan het tot stand komen van een dictator? Ze hebben daar, <coughs> ze hebben daar ook aan meegewerkt. zie je dat er dan enkele kunnen opstaan die dat niet meer willen en daartegen in opstand gaan en die door diezelfde massa een kopje kleiner gemaakt zal worden. Voel in jezelf en zie dat dit eeuwen en eeuwen zo doorgegaan is. met allen hebben de verantwoording in ons leven. Ook de verantwoording om mensen die zich aan de top maanden tot de orde te roepen. Nou ja, je ziet dus maar al te vaak dat de massa zich steeds weer door de jaren heen, door de eeuwen heen, door de duizenden jaren heen, steeds weer stort op diegene die de massa wakker wilde maken. We gaan andere tijden in. Het is al een andere tijd. En het zal een totaal andere tijd worden. Dat is al ingezet. We zien het om ons heen. En in mijn vorige lezing heb je kunnen horen, en trouwens in velen, want het is een onderwerp wat mij heel diep boeit. Niet om je te vertellen wat je doen moet. En zeker niet mensen die, die zich in het kwaad hebben gehuld te vertellen wat ze doen moeten. Maar het is voor ieder mens is de weg naar de eigen vrijheid die ligt daar. Of je het nu doet, over tien eeuwen. Uiteindelijk zal ook die mens die alle kwaad in zich heeft zich richten naar het licht. Ja, ik zei dus, we zien het om ons heen en het kwaad zal het kwaad zelf vernietigen. Dat zijn wetten. Dat zijn universele wetten, waar we eigenlijk al niets meer van wisten. Maar nu komen deze wetten naar boven. Ik zeg niet naar boven want ze waren er al lang. Alleen, wij mensen keken er een andere kant uit. En natuurlijk, door het kwaad, het kwaad zelf, zelf, doordat het kwaad het kwaad zelf zal vernietigen, zal er wel wat gebeuren. Ja. En je kunt het proberen goed te houden, maar je kunt ook zeggen, laat het gaan. En natuurlijk zullen daar veel mensen van in de war zijn. Hun zekerheden zijn de zekerheden niet meer. En door deze gebeurtenissen zal het denken van de mensen hevig veranderd worden. En er zal nog meer veranderd worden. Want het is al lang niet meer twee voor twaalf. Het is al over twaalf. De tijd heeft zich al ingezet. En we kunnen om ons heen kijken. En we zien het al. Als je ogen hebt om te zien en oren om te horen dan zie je het. Maar als je in slaap laat sussen, en meeholt met de massa, moet je zelf weten, jij bepaalt immers. En ja, inderdaad, het is triest, en je wilt niet dat het bij jouw geliefden, bij jouw vrienden en kennissen zal zijn, maar er zullen inderdaad mensen tussen het wal en het schip vallen. Maar ieder mens, niemand uitgezonderd, heeft de vrije wil en de gelegenheid om bij zichzelf te raden te gaan en erover na te denken, dat de mens zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar gedachten, wat niemand daarover gaat. En niet gelijk, huppakee, een mening te hebben, omdat dat net in de krant staat, of net in een eh, actualiteitsprogramma, al een actualiteitsprogramma is geweest, of in een praatshow. Je kunt het meenemen in je gedachten. Je kunt ook bij jezelf uitkomen. Maar neem de tijd om over de dingen na te denken. Laat je niet opjagen, laat je niet het. En vooral, als ik je iets mag zeggen, veroordelen en oordeel niet gelijk. Nog steeds, nu, in deze tijd, zie ik dit gebeuren. Eerst kijken, goed kijken naar de mens die tegenover je staat. Misschien heb je daar wel hevige irritatie naar. Maar kijk of je iets, maar dan ook iets positiefs kunt vinden in die ander. Ga daarmee aan de slag en oordeel niet meer. Veroordeel niet meer. Het haalt jezelf naar beneden. En weet je, je blijft er maar kwaad en geïrriteerd bij. Het werkt niet en je zakt weg. En dan kom je wellicht in die ellendige toestand van verdriet, wanhoop, geldgebrek of wat dan ook. En zo denk je wellicht. Wat ik nu nodig heb, is niet nadenken over mijzelf, dus aan zelfkennis toe, maar gewoon de simpele zorgen van alle dag oplossen. Dat is ook zo. Dat dien je ook te doen. Bid en werk, dat dien je ook te doen. Je moet voor oplossingen zorgen. Maar weet dat als de nood het hoogst is, er altijd redding nabij is. Goed. Hoor goed, luister goed, wees rustig en laat je niet gaan in een negatieve spiraal die je nog verder naar beneden wilt ha wil halen. Net als met een vechtsport zit ik me nu ineens te bedenken. Als je al die slagen op je af ziet komen, desnoods van twee of drie mensen en je beheerst je beheerst jezelf, je weet hoe je daarmee om moet gaan, dan kun je al die slagen ontwijken. Dan weet je hoe je daarmee om moet gaan. Het kan zo zijn dat het niet eenvoudig is voor jou om jezelf bij je nekvel te grijpen, en de beslissing te nemen om toch positief te denken. Misschien wil je het opgeven. Jij bepaalt. Maar verreken maar dat je straks heel trots zult zijn als je eruit gekomen bent. Dat geeft een goed gevoel over jezelf. Begrijp jezelf in je van. Doe het. Het is werkelijk jouw kans. Om uit jouw moeras te komen. Ik kon het, dan kun jij het ook. Tegelijk kun je erover nadenken hoe je zover gekomen bent. En niet dat je deze zorgen als een straf krijgt opgediend, maar accepteren dat dit jouw leven is op dit moment. Het is dan maar zo. Het is dan maar zo dat je nu in allerlei toestanden zit waar je niet uit lijkt te komen. Door je leven nu te accepteren. Dus alles te accepteren waar je nu in zit. En dan heb ik het niet over duidelijk zijn naar de ander. Maar gewoon nu in een rustige gedachtegang. Accepteren waar je nu in zit. Of het nu een, een vrolijkheid is, waardoor je de zicht op de werkelijkheid bent kwijtgeraakt. Of... Misschien een somberheid, waardoor je ook het zicht op de werkelijkheid bent kwijtgeraakt. Mee meelaten sleuren door anderen, waardoor je jezelf verloren hebt. En ook daardoor de zicht op de werkelijkheid bent kwijtgeraakt. Dat maakt niet uit. Jouw leven te accepteren, met je ogen dicht en nadenkend over jouw leven. En hoe jij nu bent, is simpelweg de weg naar zelfbevrijding, naar zelfkennis. Dat is een begin, zou je kunnen zeggen? En jij bepaalt hoe lang je daarover doet. Door het leven, jouw leven te accepteren, ga je worden wie je bent. Heftig hoor, zei iemand mij laatst toen ik deze toch hele eenvoudige woorden zei. Maar velen gaan dan huilen. Het verdriet dringt zich een weg naar boven. En dan denk ik, ja, daarvoor doe ik deze lezing. Om mensen bij te staan. Om die weg weer terug te vinden in zichzelf. Een weg te vinden om dat verdriet te laten gaan. Dus door jouw leven, dat jij je leven accepteert, ga je worden wie je werkelijk bent. Niet in één tel, sommige wel, maar niet meteen. Soms gaat er een tijd overheen. Maar ook dat bepaal je zelf. Maar weet dat de snelheid van je gedachten... Ongehoord snel is. Terwijl je in het leven, op aarde, nou, toch wel langzaam laat verlopen. Nou, straks maar hoor, morgen maar hoor. Nu even niet. Het doet te veel pijn. Ja. Dus het accepteren kan inderdaad ontzettend veel pijn doen. Maar het is dan maar zo, daar ligt al het accepteren in. Het is dan maar zo, zou je kunnen zeggen, dat ik somber ben. Het is dan maar zo, dat ik van alles nodig heb om vrolijk te worden. Het is dan maar zo, dat mijn leven even niet zo lekker loopt. Het is dan maar zo dat ik de weg kwijt ben. Het is dan maar zo dat ik het even niet meer weet. Het is dan maar zo en hiermee trek je jezelf op aan je nekvel uit het moras. Alle mensen die hieruit zijn gekomen, alle mensen die de vrede in zichzelf bewaren, die hebben dit allemaal meegemaakt. Het is niet anders dan een stapje op weg in jouw evolutie. Ieder mens maakt mee wat hij of zij moet meemaken. We vallen in de valkuilen, omdat we ze niet gezien hebben. We hadden de ogen dicht. We waren zindeblind en hoorende doof. We dachten dat het goed ging, maar dat was niet zo. Maar we, we dachten dat die mensen te vertrouwen waren, maar dat was niet zo. We dachten dat ze altijd voor jou op zouden komen, maar dat is niet zo. We dachten dat ze van ons hielden, maar dat is niet zo. We dachten dat we het wisten, maar dat was niet zo. Nou, dan is het maar zo, dan accepteer ik dat. Gewoon. En ik besef dat het woordje gewoon misschien ook heftig over kan komen. Maar het is ook gewoon. Al het andere zijn hersenspinsels. En laten je niet toe om tot de simpele waarheid te komen. En toch heb je die hersenspinsels nodig om te weten dat je daar ook zonder kunt. zonder. De nacht geen dag. Het een zit aan het ander verbonden. Juist door er nuchter en gewoon of na te denken, alle franje weg te laten, dus met andere woorden alle emoties weg te halen, Kom je tot totaal andere gedachten en laat die gedachten toe. Die gedachten komen achter dat masker tevoorschijn. Achter die illusie tevoorschijn. En je wist niet eens dat je ze had. Wat een vreugde is dat als je jezelf weer terugvindt. Het zijn de gedachten. die tot stand komen. in de stilte. van jouzelf. In de stilte van het nadenken. in de stilte van het mediteren. Door te denken. De ander mag zijn zoals hij of zij is Hij doet het toch, of je het nou leuk vindt of niet. Ik accepteer het leven wat ik op dit moment heb en niet lijd met een lange ei als in pijn, maar ik accepteer het leven en het denken in mijzelf, dat ik dat kan beheersen, dat ik daar meester over word. En nu, zo zou je kunnen denken, zou ik een andere wijze, dus deze wijze van denken, binnen kunnen laten. Een denkwijze die dicht bij jezelf staat. Die jij zelf bent. Een denkwijze die mij een goed gevoel geeft, zodat ik toch werkelijk op een punt, niet al te ver van dit moment af, mijn moeilijkheden achter mij kan laten. Want kijk ik om mij heen, dan zie ik mensen die dat ook bereikt hebben. Mensen die ook bezig zijn geweest om tot deze vredevolle, liefdevolle gedachten te komen. En vaak... Heb je het hier kunnen horen? In andere bewoordingen, andere bewoordingen? Maar wellicht ook vaak ben je eraan voorbij gegaan. En misschien ook wel gedacht, nou dat weet ik allemaal wel hoor. Maar die gedachte is niets mis. Maar het maakt wel dat je blijft staan op het punt waarop je niet verder komt. Daar is niemand schuldig aan. Dat doe je zelf. Dat wil je zelf. Dat je een, een zin zegt, nou dat weet ik allemaal wel hoor, waar toch behoorlijk veel arrogantie in zit. Weet je dat werkelijk van jezelf? Je zou dat kunnen onderzoeken bij jezelf. En ik weet het, je wordt aan alle kanten tegengehouden om dat te onderzoeken bij, je, bij jezelf. Want het, voelt, het lijkt veel lekkerder te voelen om in dat gezeur en dat gezalig te zitten. Maar geloof me, als je daar doorheen bent, dan ben je trots op jezelf. Dat je door je moeilijkheden bent gegaan en dat je jezelf hebt aangepakt. Dus nogmaals, met die gedachten die je dan zou hebben, als je het zelf allemaal beter weet, of het allemaal al lang weet, is niks mis mee en als je die wilt hebben, ga rustig je gang, doe wat je moet doen. Maar weet dat je niet verder komt en dat je jezelf tegenhoudt. Niemand doet dat. Ook ik niet door dit te zeggen, maar je dient het wel te weten. Maar misschien heb je wel jezelf bij je nekvel gepakt en ben je wel aan de slag gegaan met je eigen gedachten. Maar dan wil je niet meer van die negatieve gedachten hebben. Want je weet nu dat de dingen steeds maar weer vanzelf, niet alles vanzelf, maar vanzelf op je afkomen. Dus de dingen dus waar je niet mee om kunt gaan. Nou, is ook niet al te erg hè, want het betekent dus dat je iedere keer weer een stukje krijgt om aan jezelf te werken. Totdat er niets meer is. Dan kom je tot het aardse inzicht. En dan... Dan word je nederig. Dan weet je dat er nog zoveel is, dat je nog maar aan het begin staat. En dat nooit meer in je hoofd opkomt om de gedachte te hebben, nou weet ik het allemaal wel hoor, het komt niet meer in je op En je weet dat als het in je opkomt, dat je weer van vooraf aan moet beginnen. Weliswaar ga je dan wat sneller door de materie heen, want je weet de weg al, maar het is niet prettig. Misschien door het luisteren naar deze lezing, misschien ook van anderen, kom je tot de ontdekking, of misschien de verrassende ontdekking, dat je inderdaad in staat kunt zijn om anders te denken. Niet verkeerd, hè. want verkeerd maak je er nog een probleem mee, maar anders, want je wist het niet en nu weet je het. Dus anders te denken, zodat je uit dat nare gevoel kan komen. Het gevoel dus dat je denkt dat je altijd slachtoffer bent, denkt dat je altijd moeilijkheden op je weg vindt en het gevoel dat je naar beneden trekt. Dat je altijd de underdog bent. En besef dat jij dat alleen van jezelf denkt hoor. En sta het niet toe in jouw hoofd, dus met jouw denken, dat anderen zo over jou denken. Jij bepaalt dat. Anderen kunnen nooit de kracht hebben om jou te laten denken zoals zij dat willen. Er worden wel, worden wel pogingen gedaan en dat kun je in het begin horen. Dan loop je met de massa mee. Maar dat kan niet meer als je bij jezelf blijft. Dat jij niet meer toestaat dat anderen de baas over jouw denken worden. Met andere woorden, je zou dat gevoel, of dat, dat, die, die emotie van die anderen... En wat dus bij jou eh, meeloopt, dus niet zijn, zijn oorspronkelijke waarde eh, opzoekt, maar meeloopt met de massa, zou je het kwaad kunnen noemen, het negatieve, maar toch het kwaad, om het een naam te geven. Het kwaad in jouzelf. Terwijl je toch van binnen weet dat jij een hartstikke lief mens bent. Dus nu hoor je dit en denk je wellicht, hoe komt dat mens erbij? Ik ben juist lief. Anderen zijn altijd kwaad op mij. Ja. Maar kijk eens goed, in het andere denken, dus wat ik je zojuist heb uitgelegd, dat je misschien nu tot je wil nemen. Kijk eens goed, wat je uitstraalt, trek je aan. In deze woorden ligt zoveel besloten. Dus die negativiteit die je nog bij je hebt, trekt mensen aan. Dat, trek je, dat straal jij uit en je trekt dat aan. Daar ben jij verantwoordelijk voor. Dus zie je nu hoe dat in elkaar steekt. In deze woorden ligt zoveel besloten. Zeg het eens voor jezelf. Stilletjes in jezelf. En leg de schuld eens even niet bij anderen neer. Blijf bij je eigen gedachten. Blijf bij deze gedachten. Wat je uitstraalt, trek je aan. Kun je de verantwoording nemen om te denken? Dan ben ik daar verantwoordelijk voor Kun je in de stilte van jezelf tot de eeuwige waarheid komen, de liefde, de vrede en het geluk komen? je tegen jezelf, in die stilte zegt, die anderen mogen doen wat ze willen doen. Dat is hun recht, dat is de wet van de vrije wil. Maar ik bepaal hoe ik denk en hoe ik zal leven. En juist in die stilte zullen jou negatieve gevoelens en je gedachten over zorgen verdwijnen. In die stilte hoor je in jezelf dat je daar op die plek dus in die stilte de rust kunt vinden. En dat jij die vrede bent. Dat jij die liefde zelf bent. Het is niet nodig dat tegen anderen te zeggen. Daarna te leven. Dat is belangrijk voor jou. En zodra ga je dat uitdragen met woorden, zul je belaagd worden. Want je dient dat heel goed te bemediteren, voordat je daar iets over kunt zeggen. Zodat je niet in de valkuil van de woede, het verdriet, de wanhoop, de irritatie terechtkomt. Dus mediteer. In de stilte van jezelf. Ja, hoe doen anderen dat nu? Zeggen mensen dan wel eens. Doen al die eh, morken in Tibet in India, die in die kloosters zitten, die lama's. Het is toch veel, veel te ver weg van, van mijn dagelijkse bestaan, zou je kunnen zeggen. Nou nee, helemaal niet. Want jij hebt juist voor dit bestaan gekozen. Misschien heb je wel eens een keer een leven gehad in zo'n klooster. Dan heb je de weg geleerd. En heb je nu besloten om dat in de praktijk te brengen. Dus wees gelukkig met de moeilijkheden die op je weg komen. Die maken jou tot een groot mens. Als jij ermee om kunt gaan. En dat bepaal je dus zelf. Dus hoe die anderen dat deden? Nou, zo dus wat ik je uitgelegd heb. Mensen die zich eindelijk naar de stilte in zichzelf gericht hebben. En dus naar de liefde. God, zou je, dat, zou je, zou je het wat eh, benoemen, in de stilte van zichzelf ze gericht hebben, kunnen dus de vrede zelf vinden. Door te mediteren, na te denken over hun leven. Wil jij het doen? Ik heb het gedaan. Dat betekent dat jij het ook kunt. Ook jij. En misschien juist jij. Want je bent zo belangrijk. Want om jou gaat het in deze nieuwe tijd. Om jou gaat het. Niet om al die anderen die met de massa meehollen. Die mogen het zelf bepalen. Maar het gaat om jou. Jij die dat nu op dit moment hoort, of misschien over een jaar, of over tien jaar, of op een moment dat ik er niet meer zal zijn hier op deze aarde, dat je toevallig, maar wat heet toeval, deze lezing in je handen krijgt, en besluit daar eens naar te luisteren. Jij bent belangrijk, om jou, om jou gaat het. Altijd. Ook voor jou ligt er die vrede, die liefde. En het is niet anders dan een beslissing die jij neemt diep in jezelf. Om naar jezelf terug te keren. Waar je alles tot je beschikking hebt. Werkelijk alles, de betekenis van een woord in een andere taal, de, nou, noem maar op wat je, hoe een bepaald iets heet, ik heb het ook wel eens gehad met farmaceutische dingen, toch werkelijk niet wist wat het was. De werkelijke betekenis van bepaalde dingen, de diepere gevoelswaarde, ieder mens kan daarbij komen. Ieder mens kan dat horen. Maar weet dat als je die weg naar jezelf vrijgemaakt hebt, dus vrij van alle gebeurtenissen die in jouw leven voorkwamen, dus je bent er op een positieve wijze mee omgegaan en losgelaten, dat je dan de stem in jezelf duidelijker hoort en duidelijk hoort, dat wat je zelf bent. Al het andere wat je hoort als je dit nog niet hebt opgeruimd, hebt opgeruimd behoort niet tot, het eeuwigheids, tot de eeuwigheidswaarde. Behoort niet tot het goddelijke. En kan je van alles beloven en laten doen. Wees alert. En val niet in die hoogmoed van, van ik weet het allemaal al. ook voor jou ligt er die vrede, die liefde, en het is niet anders dan een beslissing die je zelf neemt. En steeds kun je dat hier horen, en steeds valt het, valt het mij op, dat het zo vaak en iedere keer weer gezegd moet, dient te worden. We dienen dit steeds aan onszelf te zeggen. We kunnen het, we hebben dat licht in onszelf. We kunnen de vrede in onszelf behouden. En mensen geloven het soms niet, geloven niet dat zij deel uitmaken van dat enorme licht. En toch moet ik ook zeggen dat het me toch ook wel weer verbaast dat dit, dat dit nog voorkomt. Maar het is ook zo. Veel mensen denken nog dat zij daar geen deel van uitmaken. Ze hebben zo'n slecht gevoel over zichzelf, maar ze weten niet half hoe groot ze zijn, hoe liefdevol, hoe stralend ze zijn. Juist deze mensen zullen het hardste groeien. Dit is de stroham waar je aan vast kunt grijpen, om uit het moeras te komen. je bent het, je kunt het. Jij hebt al die liefde in je. Je had alleen even een andere kant opgekeken. En nu weet je het weer. Voel het in jezelf. Het geluk te voelen, de liefde te voelen, komt niet van de buitenkant. Je bent niet van die buitenkant afhankelijk. Je dient te weten, dat je zelf die liefde bent. Dat dat gevoel over jezelf zo overweldigend dient te zijn. Dat je anderen niet nodig hebt om die waardering, die liefde over jezelf te voelen. Natuurlijk zou je kunnen zeggen, is het goed om gebeurtenissen nuchter en met een helder hoofd te gaan bekijken. Dat dient je altijd te doen. Maar vergeet jezelf niet. En dan zou ik weer zeggen, bid en werk. Het is samen, het is hetzelfde als zonder de, zonder de dag, zonder de nacht, geen dag. Het een sluit het ander niet uit. Je hebt het nodig om tot, het, tot besef te komen. En hoe moeilijk je het ook krijgt in je leven, vergeet nooit dat jij binnen in jezelf de innerlijke vrede kent de innerlijke rust kent. De rust dus die jij, de vrede die jij nodig hebt, en waar je heel gemakkelijk in kunt komen. Vraag je niet al te veel af hoe anderen jou vinden, en hoe anderen met jouw problemen om zouden gaan. Want je krijgt van iedereen een andere mening. Laat die anderen. Hou het bij jezelf. En misschien zeg je wel steeds, waarom moet mij dat nu overkomen? Of, dat heb ik weer. En dat heb ik nu altijd. Trouwens, vreselijke affirmaties hè? vind je niet als je daar eens over nadenkt. Want jou overkomt niets. Het is niet anders dan het leven dat je tot nu toe geleefd hebt. Door jouzelf. En waarin je gewoon... De gebeurtenissen zult tegenkomen die bij jou horen. Want je hoeft niet het leven van een ander te leven, alleen maar je eigen leven. En je komt in situaties terecht waar je het, het even niet weet en waar je even niet mee om kunt gaan. En maar het leven geeft je de gelegenheid om jou te leren hoe ermee om te gaan. Luister naar jezelf. Laat die schel van je ogen vallen. En luister met de oren, de innerlijke oren naar jezelf. Het is je karma, dat dus waar je het moeilijk mee hebt. Het is jouw karma, het is jouw levensopdracht. Jouw levensopdrachten die jij aan kunt gaan waar jij mee om kunt gaan, als jij dat wilt. Want je mag het ook naast je neerleggen en een eenvoudig, simpelweg leven en in alle gemakken voor, van alle gemakken voorzien leven. En het misschien in een volgend leven tegen moeten komen. Maar je kunt er ook mee omgaan, zodat je het niet meer hoeft mee te maken en ook niet meer over hoeft te doen dat je tevreden en gelukkig met jezelf bent, dat je dat toch allemaal gepresteerd hebt. Denk je dat dat niet de bedoeling van de sport is, maar nu nog in het eigen leven, hè? Als je hierover nadenkt, welke keuze zou jij dan maken? De makkelijkheid, dus het, het, zou je voor het gemakkelijke leven kiezen, gemakkelijk en comfortabel enzovoort, of zou je ervoor kiezen... Om je tegenslagen te overwinnen binnen in jezelf. En je zo een leven van inzicht te verwerven. Ach, jouwste keus, altijd. Inderdaad, je kunt nu zeggen, waarom ik nu en ja maar. Dat zijn dan jouw woorden. Maar je kunt ook in de stilte van je, van je zijn binnengaan. En daar jouw eigen wijsheid. Eigen wijsheid, jouw eigen inzicht te horen. Om in die stilte te stappen, ga je binnen naar je eigen gevoel. Je doet als het ware een deur open naar je innerlijk. En dat heeft niet meer met jouw fysieke lichaam te maken. Kijk eens, hoe plezierig jouw ziel, dat wat jij bent, het vindt dat jij nu tijd en aandacht besteedt, aan jouzelf, aan je ziel, dat wat je bent. En misschien wil je er dan over nadenken, om jezelf te vergeven, dat je zo lang je ziel in de kou hebt laten staan. Want je weet toch wel dat je een ziel bent en tijdelijk, een lichaam hebt, tijdelijk, en dat je dat lichaam gewoon uitdoet, afdoet als je overgaat, als je doodgaat, en dat je dat lichaam ook gewoon even uitdoet als je droomt. En weliswaar zit je dan nog vast aan een koord, maar je bent wel uit je lichaam. En je lichaam wordt beschermd door je geleide geest. En zo kun je over de wereld reizen en spreken met anderen die wellicht aan de andere kant van de wereld leven. Of misschien op een andere planeet. We konden dit eens allemaal. En eens was ons bewustzijn zo dat wij, het, dat wij in staat waren om alles te doen wat we wilden doen. Maar wij mensheid, wij, wij hebben het misbruikt. We wilden het beter doen dan de mensen die de inzichten hadden. We wilden er niets voor doen. We wilden het hebben. We wilden er geen moeite voor doen en zo vernietigden wij alles. Wij wilden zelf die God zijn. En zo zijn we het kwijtgeraakt. Nu is het de tijd dat, dat we het ons weer kunnen herinneren. Maar dan met de juiste inzichten. We kunnen het ons niet zomaar op sprong en spel verkrijgen. We moeten er iets voor doen. En juist die problemen, die zorgen, maken dat we met het leven om kunnen gaan. Dat we weer teruggaan naar de stilte van onszelf, naar nou, wie we werkelijk zijn. En dan worden we wel die God die we altijd van binnen al waren. Lieve mensen, ik zie dat ik nog maar heel kort heb. Ik moet ermee stoppen. En ik bedank jullie heel hartelijk voor het luisteren maar volgende week gewoon weer verder. En, uh, je mag me altijd, mm -hmm. <coughs> je mag me altijd mailen <coughs> en um, nou indien mogelijk. Nou, <coughs> en indien, indien mogelijk zit ik bij de chat en um, nou heel graag tot de volgende keer. Dag lieve mensen, tot ziens. Dag.